Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij het Nasser ziekenhuis in de stad Gaan-Yunis in de Gaza-strook zijn veel lichamen gevonden... ...meldt persbureau AFP op basis van Gazaanse autoriteiten. Zeker 50 lichamen zouden zijn ontdekt. Al Jazeera spreekt van een massagraf. Volgens de nieuwszender zijn er 180 lichamen aangetroffen bij het medisch centrum. Het Israëlische leger is een onderzoek begonnen. In Gaan-Yunis in het zuiden van Gaza is maandenlang zwaar gevochten... Israëlische militairen bezetten het ziekenhuis omdat Hamas zich daar zou schuilhouden. Het Israëlische leger heeft zich daar inmiddels teruggetrokken. Het marineschip Karel Doorman is vanmiddag vanuit Den Helder vertrokken naar de Rode Zee. 250 bemanningsleden werden daar uitgezwaaid door vrienden en familie. Het schip gaat meedoen aan de EU-missie om het internationale scheepvaartverkeer te beschermen tegen aanvallen van de Jemenitische Houthis. De Karel Doorman is een logistiek ondersteuningsschip. Het heeft onder meer de taak om andere schepen van brandstof te voorzien. Ook zal het waarschijnlijk dienen als tactisch hoofdkwartier. De EU-missie op de Rode Zee duurt tot eind augustus. Manchester United heeft met hangen en wurgen de finale van de FA Cup bereikt. Het belangrijkste bekertoernooi van Engeland. De ploeg van coach Erik ten Hag leidde met 0-3 tegen Coventry City, maar verspeelde die voorsprong. In de verlenging leek de ploeg uit de Engelse Eerste Divisie er zelfs met de winst van door te gaan... maar het doelpunt werd afgekeurd vanwege buitenspel. Manchester United nam de penalties uiteindelijk beter... en speelt nu de FA Cup finale tegen stadsgenoot en aartsrivaal Manchester City. Grace Brown heeft de wielerklassieker Luik bastogne Luik gewonnen bij de vrouwen. De 31-jarige Australische kwam als eerste over de streep... na een ultieme uitvalspoging van Kasia Nowiak-Doma. De Italiaanse Elisa Longo-Borgini werd tweede. Demi Vollering moest van ver komen, maar eindigde toch op de derde plek. Het weer, brede opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het kan snel afkoelen. Morgen opnieuw wolken en zonnige momenten en lokaal ook een bui. Het wordt dan ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 We gaan het deze week rustig aan doen. Geen nieuwe albums. Ja, dat, zo heb je er eens in één een week 12. En deze week helemaal niks. Nou ja, het kan gebeuren. We beginnen in ieder geval met Kerani met Silent Heart, haar laatste album, en we draaien het, uh, de track The Gift. En daarna natuurlijk Rick Sparks. En uh, met zijn album Angeline. Dop, nu eens even kijken, en dan hebben we tot en met track 8 uh, allemaal nieuwe werkjes. Tot en met track 9, ik zal mezelf even gelijk verbeteren. En daarna krijgen we de allemaal artiesten die uh, ja, goede bekenden voor ons zijn: Lint Andy Seter. En we sluiten af met Michael Bonen op piano in the distance pieselradio.info. Dat is de website waar je alles terug kan vinden. En ik wens je heel veel luisterplezier. Radio. Peaceful music for a peaceful mind.